12 uur. NPO Radio 1. Met Willemijn Veenhoven en Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. Goedemiddag. Het staatstoezicht op de mijnen adviseerde de regering vanochtend... om de gaswinning tot 12 miljard kub terug te brengen. Dat is veiliger voor Groningen. Zometeen reacties daarop van de politiek en bewoners. In de nieuwsbv. En ook minister Wiebes heeft gereageerd... op het advies van het staatstoezicht op de mijnen over de gaswinning. Dat in het NOS-journaal. Lieselot Thomassen. Hij heeft een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Verslaggever Hans Andringa, wat staat daarin? Daarin staat dat minister Wiebes eerst even alle gegevens goed tot zich laat inwerken. Uh, hij zegt dat hij eind maart nog... Uh nieuwe gegevens krijgt van bijvoorbeeld de, uh, de Gasunie. En dat hij uh, niet alle adviezen die hij zowel van uh, het staatstoezicht... als ook uh, via de Gasunie heeft gekregen, dat hij dat meteen kan gaan doorvoeren. Maar er zijn wel twee uh, besluiten, twee maatregelen... die hij wel op korte termijn uh, gaat doen. En dat is uh, ten eerste dat hij uh, het staatstoezicht uh, adviseert... om meteen te gaan kijken of ze het zogenaamde Loppersum-cluster... Uh, cluster, dat zijn uh, de gasvelden bij Ter Post de pauwen, het zand in Leermens... dat die dan uh, zo snel mogelijk uh, worden gesloten. En het tweede is dat hij uh, vraagt aan het SODM... om inderdaad bij het gasveld bij Bieren... om daar de fluctuaties in de productie uh, tot 20% uh, beperkt te houden. En verder zegt hij... Uh, de maatregelen voor langere termijn... die kan ik pas uh, echt inzetten uh, mei, juni... dan vallen daar pas de definitieve besluiten over. Dankjewel Hans-Andring Ga. Eerder vanochtend kwam het staatstoezicht op de mijnen... dus met dat advies dat de gaswinning in Groningen... teruggebracht moet worden naar maximaal 12 miljard kub per jaar. Centrale vraag is hoeveel kubieke meter gas... er veilig kan worden gewonnen, zegt inspecteur-generaal Koekelkoren. En dat is de aanbeveling om zo snel als mogelijk... de totale productie uit het Groningenveld... Uh, terug te brengen tot maximaal 12 miljard kub per jaar. En deze aanbeveling... die steunt uh, op de beste inschatting... die we op dit moment kunnen maken... namelijk dat de berekende veiligheidsrisico's... bij die productie... namelijk van 12 miljard kub, met een redelijke zekerheid... onder die veiligheidsnorm... uit zullen komen. Als dat advies wordt overgenomen... betekent dat niet dat alle problemen... meteen voorbij zijn, zegt de toezichthouder. We moeten wel realiseren dat de effect van deze ingreep, van deze aanbeveling, als hij wordt uitgevoerd, dat dat nog ongeveer een jaar zal duren... voordat het effect van die ingreep zichtbaar wordt. En dat betekent ook dat tot die tijd het nog flink kan gaan weven. Milieudefensie hoopt dat het advies wordt opgevolgd door de regering. En gedeputeerde Ilko Eikenaar van Groningen wijst erop... dat het niet de eerste keer is dat wordt gezegd... dat de gaswinning omlaag moet naar 12 miljard kub. Toch vindt hij het advies wel helder...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 worden geproduceerd. Want anders kunnen wij niet leveren wat we beloofd hebben... en afgesproken hebben contractueel. Wat vindt u daarvan? Ja, dat zegt men niet zo heel veel. Want uh, het SODM die gaat dus oor, uh, over onze veiligheid. Uh, die heeft daar een duidelijke uitspraak over gedaan. Twaalf. Uh, wanneer uh, de gasunie nu zegt dat het meer moet zijn... dan laat ze maar eens uh, openheid uh, betrachten... Met wat betreft de contracten die ze hebben. Gooi het maar open. Laat het maar eens zien. Wat hebben ze... Echt nodig. En uh, het zal mij niet verbazen als ze altijd te hoog gaan zitten wat dat betreft. Want ze willen ook verdienen. En uiteindelijk is de minister die de knoop moet doorhakken. Ja. Wat schat u in? Naar wie luistert hij het meeste? Ik neem aan dat uh, de minister nu heeft geleerd om echt naar de Groningers te luisteren. Hij is uh, de afgelopen maanden nog veel mee bezig geweest. Hij heeft veel gesprekken met ons gevoerd. Hij kent de ernst van de situatie hier. En uh, ik denk dat ook hij uh, af wil van het idee dat Groningen een win is. En uh, dat we hier net zoals alle andere provincies, uh, provincies uh, moeten zijn... waarin toekomst mogelijk is en waarin wij uh, ja, uh, prachtig uh, verder kunnen leven. Dus u gaat ervan uit dat het 12 miljard wordt? Zeker. Zij Derwin Schorren van de Groninger Bodembeweging... tegen verslaggever Karin Alberts.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 Seriemoordenaar Charles Manson, die in november overleed, is nog altijd niet begraven. Een zoon, kleinzoon en penvriend ruziën over zijn nalatenschap. Degene die daarvoor wordt aangewezen mag ook bepalen wat er met het lichaam gebeurt. Het duurt nog zeker een maand voordat dat duidelijk is. Het nos journaal. In Ouwerkerk in Zeeland is de watersnoodramp van 1953 herdacht. Vandaag 65 jaar geleden. Er werd een minuut stilte gehouden voor de ruim 1800 slachtoffers en er zijn kransen gelegd. De Zeeuwse commissaris van de Koning Han Polman hield een toespraak: Het land dat zegen geworden was, is drooggelegd. De polders liggen erbij alsof er nooit een ramp is geweest. Maar onder de bevolking, in het hart van de mensen van ons Deltagebied, zijn in 1953 grote gaten geslagen die een dijkenbouwer niet kan dichten. Deze diepe wonden herdenken wij vandaag. Wij delen ervaring en begrijpen daardoor beter. We proberen te helen en te leren voor de toekomst. Ambulancepersoneel in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag en de regio Hollands Midden houden maandag stiptheidsacties. Ze houden zich uit protest tegen de hoge werkdruk strikt aan de regels. Zo zullen ambulancemedewerkers niet harder rijden dan de maximumsnelheid. Houden ze zich aan de rusttijden en zullen ze niet onnodig zwaar tillen. De veiligheid van patiënten blijft gewaarborgd, belooft vakbond FNV. Er is volgens de bond een tekort aan medewerkers en beschikbare ambulances. Het CAS heeft de IOC-schorsing van 28 Russische sporters ongedaan gemaakt. Het hoogste rechtsorgaan in de sport bepaalde dat in een beroepszaak die 42 sporters hadden aangespannen, vertelt hoogleraar Sport en Recht Marjan Olvers. Dit is een zaak geweest van allemaal individuele sporters. En daarin zie je nu dus dat het CAS gaat kijken naar elk individueel geval... of er voldoende bewijs is voor een dopingovertreding. En het bijzondere is dus dat zij vinden dus van 28 sporters... dat dat bewijs er niet is, althans Welke gevolgen het besluit heeft voor de Russische deelname... aan de Olympische Spelen die volgende week beginnen, is niet bekend. Het weer, wisselend bewolkt en soms een bui... met kans op hagel, natte sneeuw en onweer... De zon schijnt ook af en toe en het wordt een graad of vijf. De rutemaker Massie Hoetak heeft een geweldig persoonlijk fietsrecord gevestigd. Je hoort hem rond half één in de nieuwsbv. En van fietsen naar de auto's, huil de geest. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens... daar staat file tussen Duiven en Knooppunt Oudijk, vier kilometer daar. De vertraging is tien minuten, er dus staat een auto met pech... waardoor de rechterrijstrook dicht is. En verder een korte file in het zuiden van het land... op de A50 van Os naar Eindhoven. Tussen Veghel en Sint-Oedrode, drie kilometer.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 Bel Auto Taalglas. Start met beleggen vanaf 1000 euro en ontvang 50 euro startgeld. Kijk op evyvanlandschot.nl. NPO Radio 1 Willemijn Veenhoven en Patrick Lodiers. De Nieuws Bijzonder goedemiddag. goedemiddag. Spotify moet zijn songwriters flink meer gaan betalen. Maar hoe gaat het bedrijf nu zorgen dat het in de lucht blijft? Daar heeft muziekjournalist Rufus Keen wel ideeën over. Zometeen na half 1. Dat allemaal dus na half één Nu eerst de Groningse gaswinning. De nieuwsbv. Ja, terug naar 12 miljard kuub gaswinning per jaar. Dat is het nieuws van vanochtend. Dit advies van het staatstoezicht op de mijnen... betekent bijna een halvering. Hebben politiek en bewoners er vertrouwen in... dat dit een einde maakt aan de Groningse problemen? Daarover praten wij met Annemarie Heijten... zelf aardbevingsgedepeerde. En in de studio in Den Haag zit Sandra Beckerman... en zij is van de SP, Kamerlid. Goedemiddag, beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst naar u, Annemarie Heijten. 12 miljard. Bent u een tevreden mens vandaag? Um, nou, nee, want minister Wiebes moet hier nu chocola van gaan maken. Maar um, het ligt in de lijn der verwachtingen. En ik ben blij dat het SODM eigenlijk weer herhaalt wat ze in 2013 ook al zei. Uh, alleen, uh, daar zit ook gelijk het venijn in. D dit zeiden ze in 2013 ook al. En minister Henkamp heeft daarna uh, de gaskraan verder opengedraaid dan ooit. Um, dus dit is nog zeker geen garantie dat we er zijn. Dus u heeft er echt geen fiduzie in? Nou, eerst zien dan geloven. Na al die jaren ellende hier ben ik inmiddels wel zo ver... dat ik, dat ik ja, die mening ben toegedaan. Even, wat, had u, wat had u dan uh, gehoopt deze ochtend, toen u wakker werd? Nee hoor, ik, uh, ik vind dit fantastisch nieuws. Um, en ik vind het ook een uh, overwinning voor Groningen. We zijn vijf en een half jaar vernederd in elk debat... waarin er maar werd gezegd veiligheid en leveringszekerheid in één adem. Dat kan gewoon niet, en dat wisten we hier ook al die tijd wel. Er is nu gewoon alleen gekeken naar de veiligheid. Dus um, uh, laat dat duidelijk zijn, het is fantastisch... Nieuws. Onze veiligheid staat voorop. Alleen, uh, ja, nou ben ik heel benieuwd wat, wat minister Wiebes hiervan gaat maken. Goed, Sandra Beckerman van de SP. U werd vanochtend gesignaleerd met uh, minister Wiebes. Uh, u liep samen het Kamergebouw binnen... Kan u ons even vertellen, waar had u het over met hem? Ja, ik vroeg hem vast of ik mocht weten wat het advies van het SODM zou zijn. Dat wilde het SODM die, is het uh, staatsvertrekt op de mijnen. Klopt, ja. klopt. dat is degene die vandaag het advies heeft uh, gegeven. Hij wilde dat nog, uh, nog niet zeggen. Uh, en nu ligt het er, inderdaad, uh, precies hetzelfde advies als ze in januari 2013 al gaven. En dat uh, maakt eigenlijk dat ik er een heel dubbel gevoel bij heb. Aan de ene kant uh, blijdschap, dit is Iets waar Groningers jarenlang voor hebben gestreden. En aan de andere kant ja, is het ook echt diep triest. Uh, de vorige toezichthouder van dat SODM, Jan de Jong... zei er is meedogeloos met de Groningers omgesprongen. Want dit advies gaven we ook in 2013. En toen is het jarenlang niet opgevolgd door uh, uh, regering uh, Rutte 2. Uh, en daarom is er nu echt geen seconde te verliezen. En willen wij dat regering Rutte 3 uh, nu maatregelen neemt. Ja, u noemde al uh, Jan de Jong. We hebben een quoteje van hem. Uh, hij zei uh, het vorige kabinet was meedogeloos... in het besluit over de gaswinning... omdat ze bewust niet hebben gekozen voor reduceren. Maar juist voor het versterken. We gaan luisteren. Er is op aangedrongen om, om het niet te zoeken in een lage productie... maar in het versterken van huizen. Het grote economische belang van zowel de staat... en de staat is een, de, mijn zin is een van de boosdoenders in deze... als Shell en Exxon, die ook natuurlijk hier erg door financieel geleden hebben. Even kort gezegd, men wilde nog wel even cashen voordat de kraan dicht ging. Ja, precies. Ja, ze kozen dus voor de versterking van de huis en niet voor de vermindering van de gaswinning. Uh, verwijt u hen ook, dat, zeker nu gezegd wordt dat het uh, meedoogloos was... dat het ook misschien tot doden had kunnen leiden? Nou, dit doet gewoon heel erg veel pijn... Uh, ik ben Groninger uh, en wij zijn gewoon jarenlang in de steek gelaten. En keer op keer koos de regering voor winst, voor geld boven mensen. En ja, dat doet heel erg veel pijn. En ja, die veiligheid is nooit voorop vooropgezet. Uh, en dit is dus zoveelste rode kaart die Rutte krijgt. Hè. De Verenigde Naties hebben hem op de vingers getikt. Uh, de hoogste rechter van het land heeft dat gedaan. Uh, de ombudsman heeft dat gedaan. De Groningers doen dat keer op keer. Nu is het tijd om echt met daden... Te komen. Dus dit is weer een draai om de oren voor Rutte? Ja, de zoveelste. De zoveelste rode kaart. Uh, en dat betekent, ja, Groningen accepteren het niet langer. Ze komen vanmiddag massaal op trekkers naar Den Haag. Uh, uh, ja, Groningen blijven normaal altijd heel rustig. Je hebt echt, echt iets verkeerd gedaan maar wa wat als het zo uh, U zegt, gaat. dat is weer een tik op de vinger uh, voor, voor Rutte. Uh, wat verwacht u van hem? Ik uh, wil volgende week uh, een Kamerdebat met de minister-president. Hij zegt... Continu. Dit is een belangrijk punt voor mij. Uh, maar hij gaat nooit in discussie met zijn baas, de Tweede Kamer. Dus ik wil uh, een debat. En de enige uitkomst die dat debat kan hebben wat mij betreft... is dat er nu daden komen. Onze veiligheid uh, moet voorop. Uh, niet langer sollen uh, met de Groningen. Ze zijn lang genoeg vernederd. Mevrouw Annemarie Heijten, hoe ziet hij dat? Ziet hij het ook als een, een draai om de oren voor Rutte? Ja, ja, zeker. En ook de zoveelste. Alleen, dat is precies mijn punt. Hoeveel draaien om de oren kan deze man eh, nog krijgen... Voordat, voordat er voor ons wat gebeurt? Want kijk, ik hoorde net Jan de Jong zeggen... Hè, er is ingezet op versterken. Nou, was het maar waar. Ja. Henk Kamp heeft beloofd drie tot 5000 huizen per jaar. Dat is op geen enkele wijze nog eh, van de grond gekomen. En gisteren waren we allemaal in een halleluja-stemming... over een schadeprotocol. Eh, bedenk wel dat versterken en het schadeprotocol... geen oplossing bieden. Hè. De schade blijft gewoon komen... Gisteren heeft onderzoeker van de universiteit Tom Posmus gezegd dat dat vijf doden per jaar kan gaan kosten, omdat de stress hart- en vaatziekten door die terugkerende schades bij mensen zo ingrijpend is. Dus um, we, we zijn er nog lang niet. En dat is nog een tweede punt. Ik ben hartstikke blij met die 12 miljard. Um, en dat moet ook direct. Um, maar ook daarvan kun je zeggen, eigenlijk zijn we te laat, want daarmee zijn we er niet. Dan houdt het niet op. Laat dat duidelijk zijn. Want, maar vertrouwt u er dan niet op dat het aardbevingsgevaar voorbij is? We gaan en dan toch naar code groen. Um, Horus, er zit zoveel seismische energie in de bodem. De simpele boodschap is dat we het niet weten. Um, en dat de kans op die big one de komende 10 jaar, 20 jaar... gewoon overeind blijft. Dus die gaskraan moet absoluut dicht. Um, en dat zal direct heel veel effect hebben. Maar uh, het ontslaat niemand ervan om hier verregaand te gaan versterken. Maar ook echt na te gaan denken over hoe we willen... dat Groningen er over 10, 20 jaar uitziet... sociaal-economisch perspectief te bieden. Want van de aardbevingen zijn we echt voorlopig nog niet af. Ja, me, mevrouw Beck... Uh... Bekkerman, die uh, code groen, is dat dan eigenlijk geen echt code groen? Nee, dat klopt wat Annemarie Heijten daarover zegt. Um, want, uh, en dat zegt het SODM, hè, dus de toezichthouder zegt dat ook. Je moet nu alles doen om de veiligheid voor op te stellen. En dat is die gaswinning heel snel uh, omlaag brengen. Maar omdat je heel lang niks hebt gedaan. Omdat je heel lang heel veel gas hebt gewonnen. Uh, is er altijd nog een kans uh, dat er een grote aardbeving komt. En die angst is voor heel veel Groningers ja, ongelooflijk uh, pijnlijk. En nog veel pijnlijker. En dat uh, refereer ik ook aan dat onderzoek. 10.000 Groningers zijn ziek. Ziek gemaakt door die gaswinning. En dat komt niet alleen door die scheuren en die bevingen, maar vooral dat het een politieke keuze is om steeds maar weer niet in te grijpen en steeds maar weer te traineren en te traineren en te traineren. Uh, en dinsdag zagen we bijvoorbeeld Shell, die dan uh, bij Jinek allemaal mooie woorden zegt, maar het is hetzelfde Shell, het moederbedrijf ja, van de ja. Nam, die op diezelfde dag in hoger beroep gingen tegen Hiltje en Leni Zwarberg. Mensen die al drie jaar lang kerst niet thuis kunnen vieren. We worden nog steeds Getraineerd uh, uh, en dat ja, dat doet heel veel pijn. Uh, met maar nu, nu kwam de GassenUnie vandaag ook met een advies over de leveringszekerheid van gas. En dat bedrijf zegt: Ja, ja tussen de 14 en 27 miljard, afhankelijk ja. van de winter die we krijgen, is er nodig om uit de bodem te halen. Mevrouw Bekkerman, hoe ziet u dat dan? Ja, dat, dat, sorry, maar dat verhaal uh, neem ik niet meer serieus. Dat is eigenlijk wat we nu al, al vijf jaar uh, lang horen. Uh, elke keer als uh, wij naar de rechter gingen. Ik zat zelf bij de Raad van State, die toen uh, besloot dat de gaswinning verminderd moest worden, zeiden de gasbedrijven: ja, maar dat kan niet. Dat kan niet, dat moet je niet doen. En elke keer luisterde de regering daarna. Um, en we weten eigenlijk helemaal niet hoeveel uh, gas uh, er nodig is voor die leveringszekerheid. Zou zij het... zeggen 14 tot zeven. 20 miljard, dat zullen ze we toch wel op iets hebben gebaseerd? En nou. ze zeggen ook duidelijk, van als we een strengere winter krijgen... Ja, dan, dan is het meer. En ze maken die contracten nog steeds niet openbaar. Um, de export is vorig jaar niet gedaald, maar gestegen. Mm. Um, en ik denk dat dat allemaal uh, heel erg pijnlijk is. Maar vooral uh, dat we dit verhaal nou al zo lang horen. Maar als de gasunie moet voldoen aan zijn verplichtingen... aan die leveringszekerheid, en dat ligt boven die 12 miljard... zegt dat het in een strenge winter 20 miljard kuub is. Hoe moet dat dan? Kijk, er zijn contracten over gesloten en contracten kunnen worden opengebroken. Dat kost geld. Uh, dat weet ik en dat is pijnlijk. Uh, maar het is nog veel pijnlijker als we nu niet die veiligheid voorop stellen. Uh, en ik denk dat dat nu moet gebeuren. En ik denk dat dat uh, al veel eerder had moeten gebeuren. En dat als je veel eerder was geweest, het probleem ook niet zo groot was. Want als je nu veel eerder zo'n afbouwplan had gemaakt... en dan waren we al veel verder geweest. Hadden we veel huishoudens kunnen helpen? Hadden we de industrie uh, al van het gas Kortom, af kunnen helpen? Kortom, u zegt de gasunie moet dan maar niet aan zijn verplichtingen voldoen. Nou, ik denk dat de bal ligt nu natuurlijk bij de regering. Uh, en de regering uh, die wordt geleid door Rutte... die er al jarenlang voor verantwoordelijk is. Het komt nou eindelijk eens met een echte oplossing. Uh, want het is ook de hoogste rechter... Hè, als we het even over die leveringszekerheid... de hoogste rechter van het land, de Raad van State, heeft gezegd... dat het eigenlijk helemaal niet goed onderbouwd uh, door die uh, gasbedrijven. Uh, en daarom, mede daarom, is dat gasbesluit ook vernietigd. Uh, overigens al in november. Goed, dan gaan we even naar uh, 19 maart. Want 19 maart is ook een mooie dag voor de Groningers. Want dan kunnen ze aankloppen bij de overheid voor het schadeprotocol. Erik Wiebes vertelde dat gisteravond bij Jinek... dat onafhankelijk experts de schade bekijken... en dat de overheid sowieso betaalt. En daar hebben we dat zo gemaakt dat ook ik daar niet kan beïnvloeden. Dus daar heb ik bereid gevonden, mijn collega, de minister van Rechtsbescherming... om in volledige onafhankelijkheid daarvoor... de beste en meest deskundige mensen okay. te benoemen. En die mensen rapporteren vervolgens aan de staat... dit is de schade, dit moeten jullie gaan betalen. Ja. En dat is niet onderhandelbaar vanuit de staat. Dat is een mededeling vanuit die commissie. En dan wordt betaald. Annemarie Heijten, dit is toch mooi nieuws? Dan is het grootste gedeelte toch opgelost hiermee? Nou ja, gisteravond uh, is, heeft de Dagblad van het Noorden. hadden we echt behoorlijke scoop. Heeft de, de, de contracten uit 63 uh, uh, gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de staat gewoon uh, evenzeer uh, aansprakelijk is, verantwoordelijk is. en veel dieper nog in dat hele gashuis, in die constructie zit dan we dachten. Ja, uh, ik, ik hoor in één zin. Hè, uh, ik heb mijn collega uh, bereid gevonden om dit onafhankelijk te gaan doen. Maar zolang deze staat, deze overheid... zo diep in die hele constructie zit... 90 van de opbrengsten toucheert... moet je je afvragen hoe onafhankelijk dat is. En de Groningen, de maatschappelijke stuurgroepen... nog de bestuurders mogen... hebben enige inmenging in de samenstelling van de commissie... die dan onder een ander ministerie komt te vallen. Het is een stap vooruit. Maar ik vraag me echt af in hoeverre dat onafhankelijk is. En, en ook, als ook daar, ook daar bezorg... vertrouwt u minister Wiebes dus niet in? Nou, weet je, het, het vervelende is... je wil niet een gevoel oproepen van... nou, het is ook nooit genoeg. Maar er is heel veel gebeurd... de afgelopen vijf en een half jaar. Als je nagaat, hè, waar we het net over hadden... Uh, we zijn terug bij 2013, er is gewoon niets gebeurd. Um, voor het schadig protocol geldt ook. Uh, we hebben um, een jaar hierop moeten wachten. Um, het kan nu in één keer met stoom en kopend water. Ik, het, het moet gaan functioneren en dan geloof ik het... maar ik zie toch nog wel een aantal voetangels en klemmen. En onafhankelijk, zolang het bij de overheid ligt... is het zeker niet, want de overheid toucheert 90% van de opbrengsten. Mevrouw Bekkerman, daar hangt hier natuurlijk ook een prijskaartje aan... want Wiebus wilde geen precieze cijfers noemen... maar het gaat over miljarden. De overheid die gaat dit voorschieten... en probeert dat dan later van de NAM terug te krijgen. Maar wat als de NAM niet betaalt of niet kan betalen? Wat gebeurt er dan? Ja, Ik denk dat Wiebus de regering, de Shell en de NAM... echt het vel over de oren moet trekken om dat geld te krijgen. De staat is voor een groot deel verantwoordelijk... maar de Shell, NAM en Exxon zijn dat ook. Wat ik heel belangrijk vindt. is dus nu moet elke Groninger individueel dat gevecht aan met de NAM en de Shell. En er zijn heel veel Groningers die in de, in de rechtszaal het op moeten nemen tegen Shell Legal. En dat is een heel oneerlijk gevecht. Dat zijn de allergrootste bedrijven ter ja, wereld. Ja, maar straks moet de overheid dat gevecht ja. aangaan met de NAM en met Shell en met Exxon. En ik denk het dat... is maar door de vraag of ze dat winnen. Nee, dus dan dat... moet de overheid ervoor opdraaien. Nou, Ik denk dat in ieder geval heel belangrijk is dat inwoners dus dat niet meer hoeven te doen. Hè. Groningers hebben voor heel veel moeten vechten en het is goed dat de overheid nu eens dus gaat vechten met de Shell en de NAM dat de overheid eens een keer onze kant kiest. Uh, maar of ze, dat, uh, ja, of ze dat gaan doen, is, uh, is de vraag. Uh, maar wat nou als is... bij de overheid die miljarden niet terugkomen? Wat dan? Kijk, mijn oproep is, trek ze het fel over de oren... en ik help uh, wat dat betreft daar een beetje bij. Oh. We zijn een petitie gestart, die heet ShellNo. ShellNo.nl kun je hem tekenen. En daarin roepen we uh, Shell op om zijn verantwoordelijkheid te nemen... en om nu uh, geld te storten in een miljardenfonds. Een onafhankelijk miljardenfonds, wat Groningen echt toekomst uh, kan geven. Dus... En uh, ja, morgen gaan wij bij Shell in Den Haag ook uh, actie voeren. Want wij vinden inderdaad, Shell mag zijn verantwoordelijkheid uh, niet ontlopen. Mevrouw Heijten, heeft u nog enige fiduzie in Shell? Um, nou wat ik wil benadrukken is dat wij het afgelopen jaar niet tot een schadeprotocol zijn gekomen omdat economische zaken dat niet wilden. Um, ik wil helemaal niet de aandacht van Shell afleiden, maar ik uh, wil de rol van de overheid hier ook niet uitvlakken. De Nationaal Coördinator uh, heeft weinig kunnen bereiken. Dat is gewoon puur omdat hij onder het ministerie van Economische Zaken valt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft vorig jaar in een evaluatie geconstateerd dat de verstrengeldheid tussen al deze partijen nog steeds enorm is. Ik denk dat we een oproep moeten doen aan zowel de overheid als Shell, als NAM... als ExxonMobil om hun verantwoordelijkheid te nemen. En ik wil toch benadrukken dat dit schadeprotocol... een hele kleine deeloplossing is bij wat er werkelijk aan de hand is en nodig is. Want die versterkingsopgave is nog vele malen groter. We hebben nu al een jaar lopen steggelen over een schadeprotocol. Maar ondertussen in Appingedam en Loppersum worden de eerste huizen versterkt. Die mensen die moeten nog steeds contracten tekenen met NAM en Shell. Zitten diep en diep in de ellende. En de schade blijft ook daar gewoon komen. Ze kunnen hooguit veilig hun huis uit bij een zwaardere beving. Maar het is niet een collapse. Dus uh, denk nou alsjeblieft niet Nederland dat we er zijn. Daarom ben ik ook heel blij. Ik stap zo in mijn auto en ik ga naar het Malihof met de boeren in Den Haag. Ik wil nogmaals heel Nederland oproepen. Als er nou één moment is om uh, je werk neer te leggen en naar Den Haag te komen is het nu. Want we zijn er nog lang niet. Goed, het is duidelijk. Gisteren uh, nieuws over het schadeprotocol. Toch ook goed nieuws. Vandaag ook een, een goed advies voor de Groningers. Maar eerst zien, dan geloven. We blijven het natuurlijk op de voet volgen. Maar dank u wel, Sandra Beckerman van de SP... en Annemarie Heijten uit Groningen. De nieuws -BV. Het Allermooiste. Waarbij bevlogen Nederlanders ons verrassen met de meest uiteenlopende culturele pareltjes. Vandaag aan de beurt dichter Ingmar Heitze. Ingmar, goedemiddag. Goedemiddag, oh. hallo. De Gedichtenweek is sinds uh, vannacht officieel afgelopen. Maar dat hoeft uh, jou ja. natuurlijk nergens van te weerhouden, uiteraard. Wat is voor jou op dit moment het allermooiste? Ja. Nou, het allermooiste, eigenlijk is het aller allermooiste dat ik, dat ik die gedichtenweek heb overleefd. Nee. Uh, en, en, uh, maar goed, uh, dat, dat, dat er zeiden, het, het allermooiste kwam wel in die gedichtenweek tot me. Namelijk een klein uh, bundeltje van Esther Naomi Perkin, onze huidige dichter des vaderlands. Mm -hmm. Wat mij betreft de leukste dichter des vaderlands sinds Gerrit Komrijden. dat kan ik zonder reserve zeggen. Dit is een geweldig boekje, uh, het zijn tien gedichten... Dat is alleen al geweldig. Het is zeg maar de poëzie is al kort en dit is dus helemaal een kort bundeltje. Eigenlijk is het een soort kwart bundel. Die volstaat met gedichten die ze schreef toen ze een soort stage liep bij de politie. Ze is op uitnodiging van de Nederlandse politie heeft ze een paar maanden meegelopen met, uh, met politiemensen, uh, achtervolgingen meegemaakt uh, op op het bureau rondgelopen en daar gedichten over geschreven. En dat is uh, gebundeld in het boekje uh, lange armen. Dat is alleen al heel erg mooi natuurlijk. Ja. Uh, en, en, en dat zijn, zijn gedichten die, die naadloos in haar oeuvre passen. Het is gewoon precies. als je het werk van Perkine kent. dat is uh, mooi uh, toegankelijk, aangrijpend. Het eigenlijk heel, heel, heel erg uh, prachtig, afgepast. En, uh, ja. Ja, Zou dat dit, ook iets voor jou zijn, denk ik, maar Me Meelopen met de politie. Ja, of meelopen met een andere uh, instantie en daarover dichten. Ja. Ja, het, lijkt, het, lijkt, het lijkt me wel kikken, want ik, ik hou, ik hou wel, van, wel van wat je toegepaste positie zou kunnen noemen. Het, het, het leuke is dat je... Uh, ik, ik, ik schrijf wel eens mee met, met, met, met bijvoorbeeld congressen en dat soort dingen. Mm -hmm. En dan kom je tot gedichten waar, waar, waar je nooit aan begonnen was... puur omdat je opeens ja, je, jezelf dwingt om na te denken over onderwerpen... en te praten met mensen waar je normaal gesproken niet zo over nadenkt... en die, en die anders ook niet gesproken zou hebben. Dus ik, ja. ik hou er wel van als dichters dat doen en ik, ik, ik, ik vind het zelf ook wel leuk. Kom keert, je, een keertje, een beetje meelopen bij ons of zo, bij de radio... Uh, de, top, afgesproken. Dat wordt poëzie. Ik zal er zijn. Ja. Ja. Radiografische poëzie. Radiografische <laughs> poëzie. Ja. Wil jij iets voorlezen Kijk. voor ons van Nomi Perkin? Ja, het, het, het, het allermooiste gedicht uit deze benoem vind ik uh, terug. Het gebeurt niet als ik slaap, maar bij de dagelijkse dingen. Ergens in de supermarkt, als ik de mayonaise pak, kinderhandje, autoraam. Ik weet dat ik niet schuldig ben. Ik heb mijn best gedaan. Het was secondenwerk dat uren duurde en dit viel buiten mijn bereik. Het vreemde is dat in mijn hoofd altijd het lampje brandt als ik naar binnen kijk, terwijl dat niet zo was. Alles muurvast, naar voren gekanteld. Hoe lang zijn je armen als het er werkelijk toe doet? Iemand zei, wie je niet redt, blijft je langer bij dan hele rijen op het droge. Dat zal ook wel zo zijn. Niemand die mij iets verwijt en niemand die iets vraagt, het is je baan. Maar soms zie ik het water nog. Het vreemde licht, dat kinderhandje voor het raam. Mooi. Zeker. Ja, heel mooi. Ik kijk nu al naar uit als je hier een wekje <laughs> stage komt lopen. <laughs> ja, erg mooi, erg mooi. Het bundel lange armen. Het allermooiste dus voor dichter Ingmar Heitse. Dankjewel, Ingmar. NPO, Radio 1. Willem Heijn, Veenhoven en Patrick Rodiers. De Nieuws BV. Willemijn, ik neem je even mee naar het jaar 2010... en Felix Meurders heeft een nieuwtje. We beginnen vandaag met goed nieuws voor de muziekliefhebbers, want... Ja, ik heb nog net niet de vlag uitgehangen... maar er is goed nieuws, want Spotify komt naar Nederland. En dat is... Felix is nog van niks. Maar goed, Spotify is niet meer weg te denken. Al moeten ze vanaf nu hun artiesten wel iets meer gaan betalen. Het heeft de omstreden diensten eigenlijk dan nog wel toekomst. We gaan er zo meteen over praten met muziekjournalist Rufus Keen. NTO Radio 1. Het is half in het je journaal Liselot Thomassen. De Groningse gaswinninglocaties bij Loppersum worden zo snel mogelijk gesloten. Minister Wiebes schrijft dat aan de Tweede Kamer... naar aanleiding van het advies van het staatstoezicht op de mijnen... om de gasproductie te verlagen naar 12 miljard kuub. Wiebes gaat de NAM ook vragen de productie bij bieren... meer op gelijk niveau te houden. Volgens het staatstoezicht levert dat onmiddellijk een veiliger situatie op. Dat wil zeggen minder kans op aardbevingen. De provincie Zuid-Holland neemt extra maatregelen om incidenten bij risicovolle bedrijven te voorkomen. De toezicht wordt verscherpt, vooral bij de chemie, de raffinaderijen en de tankopslag en overslag. De maatregelen volgen op de incidenten bij Shell Pernis en ExxonMobil afgelopen zomer. Uit onderzoek bleek dat die het gevolg waren van menselijke fouten. Ambulancepersoneel in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag... en de regio Hollands Midden houden maandag stiptheidsacties... uit protest tegen de hoge werkdruk. De veiligheid van patiënten blijft gewaarborgd, zegt vakbond FNV. En de Franse Bordeaux-oogst was vorig jaar 40 lager dan in 2016. Sommige wijnhuizen verloren door nachtvorst in april 90 van hun gewassen. Het was de slechtste oogst, sinds 1945. Dankjewel, Lieselot. Gaan we naar de AMB alleen de geest... Er staan drie files. Eentje op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens tussen Knopend Velperbroek en Knopend Oudijk, 7 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. Op de A50 van Eindhoven naar Os bij Sonnen- en Breugel, 3 kilometer door een ongeluk. Daar is de afrit dicht. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A59 van Os naar Knopend Zonzeel bij Knopend En Daar heb je ook 10 minuten op onthoud. Pas op, nu volgt een mening. Goeiedag, hey, Hoe gaat het, Willemijn? Heb je je niet gezien? Ja, ik was even met vakantie. Ja, gaat goed? Ja, ja, mooi. Ja, ja. Heb je het wel meegekregen dat elke eerste donderdag van de maand... nu donderdag-wonderdag is? Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ja, mooi, dat, dat bereikte mij helemaal all the way in waar ik was. Dat ja. is precies <laughs> wat ik wilde bereiken ook. Elke eerste donderdag van de maand vertel ik dus vanaf nu hier... over een fenomeen dat as we speak plaatsvindt in Nederland. Een fenomeen dat... Onderschat lijkt te worden, maar waarvan ik vind dat we er trots op mogen zijn... moeten zijn en uh, waar we van moeten genieten. En op deze tweede donderdag-wonderdag wil ik graag een ode brengen aan de fiets. Wauw. Want... Lieve luisteraar en lieve presentatoren... wij mogen dan wel een van de kleinste landen ter wereld zijn... met onze schattige 17 miljoen inwonertjes. Ondertussen rijden er zo'n 23 miljoen fietsen binnen onze landsgrenzen. Dat betekent dus dat elke Nederlander theoretisch één en een derde fiets heeft. Hm. En voor al die fietsers worden er natuurlijk fietspaden gelegd. Willemijn, doen, eens een gok. Hoeveel kilometers aan fietspad <laughs> denk je dat er in Nederland ligt? Uh, 150.000? Nee, niet zoveel, maar zo'n 40.000 40 okay. kilometer. 40.000? Dat is echt heel veel. Dat is echt heel veel. Want ons land is zeg maar van uh, noord naar zuid 220 kilometer. kilometer ja, ja, ja nou, zoiets. 40.000 kilometer. Aan fietspad. En In welke provincie denk je dat het meeste aantal kilometers aan fietspad ligt? Ik denk uh, in Utrecht. Nee. Gelderland. Nee, Noord-Brabant. Ja. Want daar brandt nog licht. <laughs> Blijkbaar. Al dus de Fietsersbond. Uh, en daar heb je meteen nog zo'n fenomeen. We hebben een fietsersbond in dit land. En die hebben een mooie website. Als je daarheen surft, zie je dat je in het bescheiden menu kunt klikken op de fiets. Een van de opties op de website is de fiets. Vervolgens kun je uh, klikken op stappenplan fiets kopen. Echt waar, stappenplan fiets kopen. Zodat iedereen volledig en, ja, en juist geïnformeerd... Uh, ja, Maar ik weet niet of hij je dan heel juist kan informeren over de perfecte fiets voor jou... Volgens mij zijn er weinig dingen die zo in het DNA van alle Nederlanders zitten dan de fiets. Of je hebt er een en maakt dagelijks allerlei spannende dingen mee. Of je hebt er een bijna doodervaring aan. Of je ergert je dood aan al die fietsers op de weg. Maar hoe je het ook went of keert, niemand kan om de fiets heen. Bijvoorbeeld als je net als ik in Amsterdam-Noord woont... en elke keer moet vrezen voor je leven als je de pont op en afstapt. Mocht iemand zich trouwens afvragen hoe totale anarchie eruit ziet in de praktijk... ga eens kijken naar de fietsers bij de pont aan het IJ. Ja. Iedereen denkt altijd dat de bondscoach van het Nederlands elftal... het meest bekommentarieerde beroep van ons land is... maar daar ben je duidelijk nog nooit fietsenmaker geweest. De letterlijke stront die zij dagelijks over zich heen krijgen... terwijl ze ons dagelijks van grote vreugde en gemakken voorzien... is schandalig. En wat dacht je van de Nederlandse taal? Volgens mij is er geen andere taal ter wereld met zoveel fietsspreekwoorden. En kennen jullie er een paar? Ga toch fietsen? Ja, die ken ik. Ja, ja. Ja, ja. Op die fiets... Oh, moet je, fiets. Op, op een, oude, ja, fietsen, op moet je een leren. oude fiets moet je het leren. En wat heb ik nou om mijn fiets hangen? Ja. En wat dacht je van dat wij het enige land... in de geschiedenis van de mensheid zijn... dat het toestond dat er een bierfiets rondreed... door de drukke en smalle straten van onze <lacht> hoofdstad? En wat dacht je van het feit dat de grootste innovators... op fietsgebied ter wereld komen uit Nederland? De broers... Taco en Ties, die maar liefst 100.000 uur hebben besteed aan het bestuderen en ontwikkelen van de beste en meest gebruiksvriendelijke fiets aller tijden. Hun famoso fiets wordt ook wel de Tesla onder de tweewielers genoemd. En van Joop Zoetemelk en Leontien van Morsel tot aan Tom de Moulin hebben wij eigenlijk altijd al de wereld een beetje beter leren fietsen. Dus ik zeg, vergeet de VOC, we moeten terug naar de fietsmentaliteit. Puur ter illustratie van deze wij zijn niets zonder onze fiets, druk te maken... wilde ik eigenlijk vandaag vanuit Amsterdam-Noord naar Hilversum fietsen. En niet alleen dat, ik wilde eigenlijk ook mijn bijdrage... hier in de studio voorlezen op een fiets. Maar mijn fiets is gisteren gestolen. Voor mijn deur. Deze grote fietsenvriend is nu fietsloos. En guess what? Nu heb ik officieel in mijn leven meer fietsen verloren dan gestolen met jouw tijd. Dank je wel. Dank je wel. Maar ik wil al weder ik wil alles zien. De laatste mooie dag van het jam misschien, al wel met het in de dag jongens mooi gaan visen. Ik wil al weer deur naar weten. Maar achteraf het wel, de maakt ga weer. Hij zo viezen in het. En die en achter soeze bars en het donker muziek. Dan wist ik deur, want weet niet sneeuw De gie van daar van zullen. Wie daarmee mij wacht? Wie daar mij wacht? Wie daarmee mij wacht van dagen? Heb de band voor meer wind. Nee, ik heb ja niks in klaar De baan voor me Ik die doet aan opfietsen en zometeen Patrick ook, want die gaat naar de overkant. Want daar begint zometeen het lagerhuis. Maar eerst, nog... maar eerst nog. Nieuws via de NOS. Want een buurt wordt niet onveiliger als er in de wijk een asielzoekerscentrum komt. Dat blijkt uit onderzoek van het wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum. Het WODC onderzocht of het terecht is dat mensen bij de komst van een AZC bang zijn voor meer criminaliteit in de buurt. Maar mensen lopen niet meer risico om slachtoffer te worden. Dat is de conclusie van dat rapport. Ik spreek daarover met Jos Wiener van de Vereniging Nederlandse Gemeente. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van dit rapport? Uh, ik ben er heel blij mee. Uh, we hebben al uh, tijd geleden aangegeven... Van het is belangrijk dat we uh, harde gegevens hebben hoe het nou precies zit. Op lokaal niveau uh, weten we dat als er een uh, AZC komt... dat er eigenlijk geen sprake is van een toename van criminaliteitscijfers... Um, maar goed, op het internet zwerven ook heel veel verhalen rond van uh, die verschrikkelijke dingen belopen. Als je asielzoekers in je buurt krijgt, dan gaat de criminaliteit omhoog. Of iets, stallen allen naartoe, noem maar op. Uh, zelfs uh, kun je niet meer veilig over uh, straatavonds. Um, en wij hadden behoefte aan van, zoek het nou eens precies uit, zodat we als mensen daar bang voor zijn, als mensen daar onrustig over zijn... bij uh, discussies, uh, dat we echt goede, harde cijfers kunnen geven. Maar nou, u, bent taam... niet, u bent niet verrast door de nee, conclusies? Tot, nee, totaal niet, want we wisten dit uh, vanuit uh, zeg maar de lokale ervaringen... Uh, was dit bekend. Alleen, um, dan kan je zeggen van nou, de voorbeelden die wij kennen... daar zie je dat helemaal niet. Maar nu is het uitgezocht voor heel Nederland. En dat is uh, op een dubbele manier gedaan. Er is gekeken naar die wijken... Uh, voordat uh, er een AZC komt en nadat er een AZC is geweest... en dan blijkt er geen uh, verschil in criminaliteit te zijn. Dat is één. En vervolgens is er gekeken uh, hoe verhouden houden deze wijken zich... als er een AZC zit met andere wijken in Nederland. En ook dan kun je dat verschil niet zien. En daarmee is uh, echt overduidelijk, als je alle cijfers op een rij zet... van het klopt gewoon, en ik zou zeggen gelukkig, het klopt niet. Wat, wat, wat, wat, wat kunnen de gemeenten met deze conclusie dan nu... Nou, in de eerste plaats, als er, uh, op dit moment speelt dat niet, maar als er ooit weer een discussie komt over de vestiging van de AZC, dan maken mensen zich zorgen, want die lezen die verhalen, die horen dat ook, van joh, uh, dat levert heel veel criminaliteit op dan zijn wij in staat om niet alleen gerust te stellen... van nou, ervaringen elders leren dat dat gelukkig niet zo is... maar dan kunnen we zeggen van dat is echt heel stevig uitgezocht... en dat klopt absoluut niet. Toch nou, is... Dat, is, dat is prettig in die discussie om dan te kunnen zeggen... we grijpen terug op uh, stevig onderzoek hoe het zit als je alles op de rij zet. Ja, maar toch is er nog een kleine groep waar wel sprake is van stevige criminaliteit. Dat komt ook uit dat WODC-rapport. Wat moet ja. daar gebeuren? Ja. Er dus is een uh, uh, kleine groep uh, mensen, en dat zie je met name de laatste anderhalf jaar... Uh, die in de asielprocedure uh, zich meldt, uh, maar die komen uit veilige landen... maken dus ook geen enkele kans op asiel, zijn ook eigenlijk geen asielzoekers... Um, maar zitten wel in zo'n procedure. En daar zie je dat er wel sprake is van een significante uh, criminaliteit. En daar hebben wij uh, vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten ook al diverse keren uh, aan het ministerie gevraagd. Die groep moet je hard en uh, stevig aanpakken. Um, ja omdat die uh, wel een probleem veroorzaken en daar willen wij ook vanaf. Dat is één. En in de tweede plaats omdat dat ook uh, stigmatiserend werkt... voor uh, de groep asielzoekers bij wie dat probleem juist helemaal niet voorkomt... maar die wel daardoor mee wordt geassocieerd. Um, en waar helder. hebben we het dan over? Dat zijn mensen uit uh, bijvoorbeeld Noord-Afrikaanse landen, Marokko... Uh, Algerije, Tunesië, maar ook uit de Caucasus, ook uit sommige Balkanlanden. Dat zijn landen waar vandaan je helemaal geen asiel kunt vragen in Nederland. Dat wil zeggen, je kunt wel vragen, maar je krijgt het niet omdat die landen niet onveilig zijn in principe. Maar als mensen dan toch in zo'n procedure gaan zitten en crimineel gedrag vertonen, daar hebben we last van. Dat zijn kleine aantallen. Maar wij willen wel dat die mensen zo snel mogelijk door die procedure heen gaan: uh, stevig uh, maatregelen genomen worden en daarna ook het land uit moeten, omdat ze hier gewoon niet mogen zijn. Duidelijk punt. Dank u wel. Jos Wienen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De nieuwsbv. Wereldwijd heeft de muziekdienst Spotify ruim 70 miljoen betalende klanten, maar toch maakt de dienst nog steeds verlies. Wij gaan praten over hoe ziet de toekomst van Spotify eruit... en wat gaan artiesten en klanten daarvan merken. En Dat vraag ik aan muziekjournalist Rufus Kane van de Correspondent. Rufus, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Vandaag van jou een groot uh, artikel over de ontwikkeling van Spotify. Um, nou is het zo, las ik daarin, dat songwriters die dus op Spotify staan... die krijgen de komende vijf jaar um, de helft meer voor hun liedjes... dan ze eerst kregen. Mm -hmm. Is dat uh, alvast ook de reden dat Spotify nu verlies draait? Nou, dat zou ik niet zeggen... Uh... Waar jij naar refereert, dat is, uh, was groot nieuws inderdaad afgelopen week. Uh, meer uh, geld voor songwriters. Maar uh, een paar kanttekeningen zijn er wel bij. Mm -hmm. Het gaat alleen over Amerika. Die songwriters hebben um, we nu ja, over. We ja, meteen komen over waarom, waarom Spotify... Inderdaad. Uh, maar het is in ieder geval niet zo dat Spotify nu opeens... Tonnen miljarden moet gaan uitkeren aan artiesten en dat ze daarom het slecht doen. Dat is niet zo. Hè? Nee, nee, nee. Dat met die songwriters kan er korter voor zijn. Het is alleen Amerika en het betekent ja. ook niet dat Spotify meer geld moet gaan betalen. Het betekent alleen dat er iets minder gaat naar de artiesten die de liedjes uitvoeren en iets meer daar naar de songwriters die de liedjes schrijven. Dus dat is niet uh, de reden dat Spotify uh, verlies maakt. Ja. Maar dat doen ze wel inderdaad. Ja, Maar even nog even over die songwriters, want dat is wel een interessant punt. Mm -hmm. Wat ik las tot mijn grote schrik, dat je als songwriter per stream... dus ik luister een liedje van Prince. Nou, Prince is een slecht voorbeeld, want die staat er nog steeds niet zo heel veel op. Maar wel een paar nummers inmiddels, geloof I in ik. Heb. Inmiddels staat hij wel dan staat hij op Spotify. wel met alles erop. Ja, okay. Ik, uh, ik een heb niet gecheckt van... of het alles is, maar veel. Ja. inmiddels wel. Ja, dus ik luister een liedje van Prince. Ja. En dan krijgt hij een halve cent voor, per stream. Ja, dat is, dat is nog het artiestengedeelte. Ja. Uh, iemand die alleen maar een liedje voor iemand anders heeft geschreven... die krijgt uh, dus nog... 10% en in Amerika dan nu 15% van wat die artiest krijgt. Ja. Uh, dus het kan, het kan inderdaad per stream heel mager zijn. Ja, dat is toch wel weinig, of niet? Ja, nou, het, het is een beetje hoe je ernaar kijkt. Want het is natuurlijk niet hetzelfde als wanneer je een liedje download... en het dan zo vaak kan luisteren als je wil. Dus iedere keer dat je het luistert, komt er een beetje bij. Dus voor de ja. top 1%, 2% uh, die artiesten die miljoenen dagen. keren worden gestreamd per nummer... Uh, daarvoor kan het heel veel geld opleveren. Ja. Maar voor een kleine onafhankelijke artiest is het eigenlijk geen... Geld nee. nee. Nou, um, um, nou goed, maar, maar dat, dat wordt dus ietsje meer. Dat wordt dus, dat is, dat is fijn voor die mensen. Nou, gaat Spotify naar de beurs? Um, is dat een manier om op de rode, om uit die rode cijfers te komen? In de eerste plaats wel ja. Uh, Spotify heeft in 2016 al een keer een miljard dollar opgehaald. Uh, want. We zagen de afgelopen jaren, Spotify heeft heel veel omzet. Miljarden komen er binnen. Maar uh, hoe groter de omzet wordt, hoe groter het verlies lijkt het wel. Ja, want misschien dus, moet je uh, eerst maar eens even uitleggen... voordat we hierover gaan praten. Want hoe yeah. kan het dat ze überhaupt verlies leiden als ze zoveel omzet draaien? Inderdaad, nou ja, er komt dus heel veel geld binnen. Ja. Um, maar 70 tot wel 85 procent daarvan keren ze uit aan uh, de industrie. En dat gaat naar dat gaat naar artiesten, et cetera. Mm -hmm. Dus weet je wel de mensen waar de liedjes vandaan komen. Uh, en als je dan met die laatste 15 uh, naast administratiekosten ook nog hebt... dat Spotify enorm hard aan het groeien is... en dus heel veel investeert in het voorblijven van Apple Music... en van YouTube, uh, dan komen ze al snel in de min... Ja, oké, okay, dus die, die 15% is gewoon niet genoeg om daar winst mee te maken. Die is niet genoeg. Nee, uh, nee. Dus ze hebben al een keer geld opgehaald. En uh, de beursgang is voor een deel ook om kapitaal op te halen. Ja, ja. goed, dat, dat gaan ze dus doen. Maar ze gaan ook allemaal andere uh, plannen uitvoeren. Um, ik, ik vond het een beetje, deed me een beetje denken. En dat schrijf jij ook, dat is mm -hmm. niet mijn eigen gedachte. Maar een beetje Netflix-achtig. Die zijn natuurlijk ook allemaal... Plannetjes gaan bedenken die zijn eigen series gaan mm -hmm. maken. House of Cards is, is exclusief van Netflix. Wat gaat Spotify doen? Nou, inderdaad, uh, Spotify uh, leert van andere uh, techbedrijven. Mm -hmm. De marketingchef van Spotify zelf zei op een gegeven moment over Netflix. Op een gegeven moment hadden die door dat het niet genoeg is om te zeggen: weet je wel, hier kan je andermans series uh, kijken wanneer je wil. Uh, ze zijn ook hun eigen, inderdaad, hun eigen series gaan maken. Mm -hmm. Grote voordeel natuurlijk dat je dan minder geld hoeft af te dragen. Um, en je ziet ook geleidelijk dat Spotify steeds meer een beetje dingen die traditioneel labels hebben gedaan... Uh, begint over te nemen. Dat ze uh, artiesten zonder platenlabel uh, zelf in het zonnetje gaan zetten. En uh, dat ze je uh, laten zien waar artiesten gaan optreden. Maar ze laten de artiest ook zien waar hun muziek veel beluisterd wordt. Dus waar ze zouden moeten gaan optreden. Uh, dus ze zijn weet je, langzaam maar zeker ja. de motorolie van de muziekindustrie aan het ja. worden. Ik was in Frankrijk geweest en toen mm. luisterde ik, toen ik thuis kwam, veel Carla Bruni, vond ik leuk. En toen, dan krijg je te zien, uh, ze komt binnenkort naar Nederland voor een concert. Mm -hmm. Dus dat soort dingen doen ze natuurlijk nu ook allemaal extra. Ja. Je krijgt informatie uh, waardoor ik denk, hé, hey, dat is fijn. Ik neem aan dat ze daar ook aan verdienen. Aan, aan, aan, aan zo'n zo advertentiemodel. Ja, nou, ze hebben natuurlijk, uh, voor, voor mensen die geen betalend abonnee zijn van Spotify, maar er wel gratis naar luisteren, um, ja. die schoten ze sowieso advertenties voor, dus daar verdienen ze een beetje geld aan. Ja. En verder hebben ze inderdaad ook uh, deals met de industrie van oké, okay, we gaan aandacht aan die uh, arti artiest besteden. En uh, het is dan niet duidelijk of Spotify daar geld aan overhoudt, maar daar staat dan altijd wel iets uh, tegenover. Um, hoe, hoe zie jij de toekomst van Spotify? Want ja. um, dat lijkt me heel belangrijk, want het is, het is, het is waanzinnig groot. Ik zag de groeicijfers en nou, ze groeien als een malle. Ja. Ze moeten natuurlijk wel een keer uit die rode cijfers komen. Hoe gaat het vanaf nu? Er zijn een paar manieren om dat te doen. Ik kan me voorstellen dat Spotify uh, iets van die gigantische berg data... die ze hebben gaat uh, verkopen aan de uh, industrie. Ze weten natuurlijk enorm veel over waar we naar luisteren... en hoe vaak en wanneer en waar. Ja. en uh, Een deel van die informatie wordt er do al doorgegeven speelt, Maar daar kunnen ze ook natuurlijk voor gaan rekenen. Oké, okay, en leg dat eens even uit. Dus ze weten wat ik luister. Dus bijvoorbeeld de afgelopen maand heb ik superveel Carla Bruni uh, geluisterd. Mm. Wat, wat, hebben, wat hebben ze daar aan? Wie heeft daar wat aan? Ja, van jou individueel is de informatie misschien niet eens zo heel uh, waardevol. Maar als je op grote schaal dus het bedrijf bent... waar alle luisteraars zitten en je dus weet... Precies per stad en leeftijdsgroep. Uh, weet je wel, hoe laat en waar. Welke artiest wordt gedraaid, dan weet je wie waar moet toeren, weet je wel, waar ja, je moet, ja. waar je moet marketen, waar je, moet, uh, waar, je, waar je heen moet, waar je nog niet sterk bent. Het. Uh, het, sowieso met welke ja. artiesten je op in moet zetten. Ja, ja, dus goed, dat is een heel waardevolle informatie. Ja, dus we weten straks gewoon, oké, okay, inderdaad. Nou, die in die stad, daar worden we veel beluisterd. Daar is het leuk om te gaan toeren. Mm -hmm. Maar mag Spotify al die informatie doorgeven? Een paar jaar geleden is Spotify heeft uh, best wel de. Uh, media en uh, de een kwaad gemaakt toen ze meer data van ons uh, wilden gaan verzamelen überhaupt. Dus toen wilden ze alles weten van de foto's op onze telefoons en onze locatie en weet ik veel wat. Uh, toen hebben ze dat gesust door te zeggen, nou ja, we zullen altijd eerst om toestemming vragen. Ja. Um, maar ja, wat natuurlijk ook met Facebook bijvoorbeeld hebben gezien, naarmate zo'n bedrijf heel groot wordt en als Spotify echt een monopolie krijgt op onze aandacht in uh, muziek... Wanneer, wanneer ze dan hun privacyvoorwaarden een keer een beetje aanpassen... en wat meer uh, gaan verdienen aan onze data... dan gaan we niet zo heel erg snel nee zeggen. Nee. Dus ik, ik, ik, ik vind die kans best wel groot. Ja, en, en is dat, is dat, vind jij dat een eng idee, een gevaarlijk idee? Ik bedoel bij, Uiteindelijk bij Facebook hè, zijn we er ook allemaal aan gewend. Ik bedoel, waar, waar kan dat toe leiden dan, als ze al die informatie hebben? Ja, ik bedoel, pers persoonlijk vind ik het uh, geen heel fijn idee... Um, Kijk, ze leren natuurlijk heel erg veel over ons. Nee. En zolang dat alleen wordt gebruikt om wat muziek aan je te verkopen... weet je, is het dan niet per se heel erg. Maar je kan niet uh, met zekerheid in de toekomst kijken. Mm -hmm. Het zorgt natuurlijk ook dat ze enorm veel extra waarde uit ons halen... zonder dat daar per se zo heel veel voor ons uh, tegenover staat. Um, ja. Maar ja, ja, ik bedoel, ik, ik, ik persoonlijk blijf Spotify dan waarschijnlijk ook gewoon gebruiken. Nou ja, We zullen wel moeten. Ik bedoel, nee, je hoeft natuurlijk niet. Maar uiteindelijk er zijn ook plannen om die andere streamingsdiensten... die er nog zijn, Tidal en zo, om die over te nemen. Of tenminste, nou, plannen, dat plannen ligt niet, maar in de lijn der is, verwachting. Het ligt wel een beetje in de lijn der verwachting. Ja. Het, je kunt je wel goed voorstellen, als het nou lukt... Hè, dan komt er heel veel nieuw kapitaal binnen. Mm -hmm. Gaat Spotify nog verder groeien? Op een gegeven moment hoeven ze misschien iets minder te gaan investeren in groei... waardoor ze ook al meer winst maken... Zijn er nog steeds een aantal artiesten die je niet op Spotify kan vinden? Want die zijn exclusief op Tidal bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar Tidal zelf gaat niemand meer heen, want iedereen gaat naar Spotify. En dus ja, dan kan een Spotify bijvoorbeeld een Tidal overnemen of een SoundCloud overnemen. Dat is ook een dienst die het heel moeilijk heeft. Ja. Dat is best wel waarschijnlijke toekomst. Facebook. Uh, weet je kregen toen ze naar de beurs gingen vergelijkbaar advies... van je moet een beetje breder gaan investeren. En zij ja. hebben ook heel veel uh, bedrijven overgenomen... zoals Instagram en WhatsApp. Portom, Spotify gaat het wel overleven, denken we zo. Ik denk, denk, dat, ik denk dat Spotify het ruimschoots gaat overleven. Ja. Dankjewel, muziekjournalist Rufus Kane... over de ontwikkelingen bij Spotify. Eh, nou. Vandaag dus een groot artikel hierover bij De Correspondent. Dankjewel. Ik ga wedden. Eerste uitslag van gisteren. Toen werd ik met astroloog Annette Kok over de supermaan. En dan vooral over de vraag hoe vaak de supermaan in beeld zou komen tijdens de KNVB-kwartfinale. Feyenoord PSV. Nou, Annette die had er een hard hoofd in. Zij voorspelde dit. Gaan we hem überhaupt in beeld zien? Want het kan ook bewolkt zijn. En, en zo ja, ja hoe absoluut vaak. Absoluut niet. niet. Absoluut niet. Want. Uh, ik heb er ook over geschreven in mijn blog... maar het is in Nederland en, en België niet te zien. Wel in Azië en Australië, maar niet oh. bij ons. Nee, nou goed. Ik dacht toen dat de maan wel heel even... heus wel één keertje in beeld zou komen. Dat is dus niet waar. De singeltjes van maan. Want daar werden we om. De singeltjes van de Maan. Die gaan er al net, want de maan kwam dus nul keer in beeld. Helaas. Goed, dan door naar de weddenschap van vandaag. Um, het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis heeft bekendgemaakt... zich aan te gaan sluiten bij de strijd die advocaten Benedict Fiek... en andere organisaties voeren tegen de tabaksindustrie. Nou, het is het eerste ziekenhuis dat zich daarbij heeft aangesloten. De vraag is hoeveel universitaire ziekenhuizen zullen volgen vandaag. Wanda de Kantor, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. U bent uh, natuurlijk werkzaam als longarts in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis... en medestrijder, veel in de media, met uw strijd tegen de sigaretten. Um, ja, Het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis sluit zich dus aan... bij de strijd tegen de tabaksindustrie. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik echt geweldig. Als je ziet dat zij zo durven uitzoomen en zeggen van nou... 30% van alle kankersterfte komt door roken. Alles wat we doen, wat houden we voor tijd en aandacht... en wetenschappelijke tijd over om, om hier iets aan te doen... en dat je dan dit doet. Ik vind dat echt, echt getuige van grote moed en wetenschappelijke kennis. Ja. Is het, is, het, is het moedig dat ze mee gaan doen... of is het ook echt hun verantwoordelijkheid, vindt u? Nee, het mooie is dat zij zeiden van waarom zouden we het niet doen? Hey, waarom zouden ziekenhuizen het niet doen? Wij zien... Elke dag de gevolgen van, van mensen die vroeger hebben gerookt of tot nu toe hebben gerookt. Wij zien het, waarom zouden we het niet doen? Er gaat zo verschrikkelijk veel ongelooflijk veel aandacht naar, naar alles toe. Dus vertel, vertel ons waarom we het niet zouden doen. Ja, ja, en ik denk dat dat de houding van ziekenhuizen zou kunnen zijn. Van, ja, wij, en ook van verzekeraars. Van, hoe kan het zijn dat we zo'n ongelofelijke hoeveelheid ah. ziekte en ellende accepteren? Maar denkt u ook, want dat kan ik me ook wel voorstellen... dat het ook wel indruk maakt als academische ziekenhuizen wellicht meer zich aansluiten... en dat die, die zaak dus ook meer kans maakt. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Goed, tijd om te gaan wedden. De vraag is hoeveel universitaire ziekenhuizen zullen gaan volgen vandaag. Na dus vandaag dat nieuws over het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis... die zich aansluit bij de strijd tegen de sigaretten. Wat denkt u? Vandaag, ja. dat is ongelooflijk onhaalbaar om vandaag het allemaal te regelen. In ieder geval <laughs> één, die heeft het al gedaan, het UMCG. Ja. En ik denk de komende weken, maanden gaan ze allemaal volgen. De komende weken, maanden gaan ze allemaal volgen. En er is ja. er al eentje vandaag. Ja. En, en denkt u dat er vandaag nog eentje bij komt? Nou, dat moet allemaal geregeld worden. Je kan niet zomaar even naar het OM. En het ICG nee. was altijd al ver. Ja. Het kan zomaar zijn, ik denk dat het een paar weken... en dan gaan alle academische ziekenhuizen volgen. Want waarom niet? Ja, nee, ik snap het helemaal. Maar waarom niet? Nou, ik ga, ik ga er toch voor eentje voor de weddenschap... toch nog eentje extra vandaag. We gaan het ja? uh, de komende maanden sowieso weten... en morgen weten we of die ene erbij is gekomen. Ja. Dank. Van naar de kant. Oké. Okay. Dag.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 Maar dan heb je echt niet goed opgezet bij de geschiedenislessen. Dit is de dag, s'avonds van half zeven tot zeven. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Meer leads, meer omzet per klant en een hogere klanttevredenheid. Schiet jouw bedrijf naar het volgende level met Perfect View. De gebruiksvriendelijke Nederlandse online CRM voor het MKB.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 De Stormruiter, een weergaloos theaterspektakel over de eeuwige strijd tegen het water onder regie van Jos Tee. Met Ellen Tendamme, Jelle de Jong en honderd Friese paarden. Kaarten koop je op de stormruiter.nl. Mis het niet. Doorgroeien naar Certified Business Controller? Bezoek nu alexvangroningen.nl...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 Software voor technisch dienstverleners? Kijk op Synthes.nl.